3 uur. Lot Lewin met het NOS-journaal. In meer dan 20 gevallen verkeerden de vluchtelingen in acute nood, meldt het Coördinatiecentrum voor Reddingsacties op de Middellandse Zee. Vandaag worden er minder migranten verwacht, omdat het weer op zee slechter is.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 Inspecteurs van het leger ontdekten na een tip een vitrine met stalen helmen van de weermacht. Ook lagen er pistolen en machinegeweren van de naties uit de Tweede Wereldoorlog. De kast stond in de ontspanningsruimte van de kazerne in Fürstenberg. Volgens de Duitse minister van Defensie komen mogelijk meer incidenten in het leger aan het licht... naar aanleiding van het nieuws over een Duitse luitenant met een rechtsextremistische achtergrond. Zo'n 50.000 inwoners van de Duitse stad Hannover zijn geëvacueerd vanwege de ontmantelingen van bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Het is een van de grootste naoorlogse evacuaties in Duitsland. Op dit moment zoekt de politie nog met warmtecamera's naar mogelijke achterblijvers in de afgesloten gebieden. Drie van de vijf bommen die geruimd zouden worden blijken oud metaal te zijn. De twee overgebleven bommen worden later vanmiddag weggehaald. Het weer dan, vooral in het zuiden bewolkt, in het zuidoosten ook kans op een buitje. In het noorden en midden wat vaker zon met temperaturen van maximaal 18 graden. Morgen begint grijs en regenachtig. Later is het droog en schijnt de zon bij maximaal rond de 13 graden. Dit was het NOMS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe?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 I forgot my favorite man sitting over there. His name is Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina, Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina, Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina, Mr. Mr. Mr. Bob Doubleina, Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina, Mr. Doubleina, Mr. Bob Double. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina, Mr. Bob Double. Mr. Mr. Bob Mr. Bob Mr. Mr. Bob Mr. Bob Tabalina won't you quit? You really make me sick with your fraudulent behavior. You're gonna make me flippin' then an army couldn't save you. Why don't you behave your little rug rat? Take a little tip from the tabloid Because I know I'm not paranoid When I say I saw you tryna mock me Now you and your crew are on a mission tryna hawk me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 chick flew fool me oh. Teach Wizard put me on a stuff then he schooled me. Friends could be fraudulent, just to wait and see. First he was my money grip, then he stole my honey dip. Mr. Dabalina is a serpent, don't you agree? The little two-timer resembles that Jemima with jeans and a dirty white hoodie. Seems like he wouldn't be a snake or woody. Disguises come in all sizes and shapes. Notice the facade of the snakes. They all catch the vapes, even though last year there was GQ. Took a lot of time before the D.E.L. could see through the mask. All I had to do was ask the emperor and Kwame. And my man signed up, they were bomb me eh? Fraudulent flow with the strength of Hercules The way you're on my dick must really hurt your knees You need to take heat and quit being such a groupie Ever since I did a little show in Guadalupe I never saw a groupie like you But what is funny is you wanted to be down with my crew But D.E.L. is not down with any clowns or justice So I would suggest that you try to impress some Professor Dabalina Because you don't impress me, Dabalina The style of dress is not the key, Dabalina It's all in the mind and the heart So you should start by remembering you gotta a b double lena mr bob double mr double mr bob double mr double lena mr bob double mr mr double lena mr bob double god i am a stupid best of bob double lena god i am a stupid best of bob double lena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 Uh, waar we hadden gehoopt ook natuurlijk al dat die 1-0 zou gevallen zijn en dan is de spanning van die wedstrijd op. Maar die zit er nog volop in. Excelsior komt regelmatig eruit. Is niet gevaarlijk, moet ik erbij zeggen. Maar uh, ja, het is, uh, het is echt van alle er nog volop spanning. Hier ook in die hele grote hal bij die kleine duizend mensen. Uh, ja, met elke stap, net als op zijn stadion zitten meeleven. Ik moet zeggen, het is een geweldige serie. Oké, okay. ondanks een slechte wedstrijd. Nou ja, het is geen mooie wedstrijd. Op dit moment. Maar de spanning voor goed veel. De spanning ja ja, die dat is veel. Uh, iedereen zie je gewoon heel angstig kijken van, kom op Feyenoord. Die 1-0, die moet naar nou komen. Dan zijn we kampioen, dat zal 5 willen. Het eind moet het 1-0 gaan. of dan winstjes de winst pakken.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 I'm We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 Ik Baby Don't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 het perfecte racqueton-nummer voor de Late Back Zondag, schrijft hij. Van Mozart La Para. of Van Mozart van La Para uit de uh, Dominicaanse Republiek. En daar blijft hij vandaag ook bevolkt. Wel 28 graden. Dat is dat dan weer wel. Lekkere muziek dus. En uh, lekker weer in de Dominicaanse Republiek. De artiest is Fiesta e Vachillon. Mozart La Para. de racqueton benuplaat van deze week. Yo dale, yo dale. Due day vasilón. La pasamos bien la estrella del género. La estrella del género. Pieta y género. Todavía recuerdo lo que pasó. La pasamos bien, sé que se gozó. Te olvídate de él en mi habitación. Fiesta y vacilón, todavía recuerdo lo que pasó La pasamos bien, sé que se gozó Te olvidaste de él en mi habitación Hoy amanecí cool, con los bolsillos full Y los envidiosos tantitos amarrados en el baúl Mañana yo les compré su acahul Porque se dien cuenta todo lo que yo me buscaba en este tour Si estoy contigo yo estoy contento, me siento mucho mejor Tú no me perteneces, eso para pasar el momento Y que disfrutemos la dos Siempre me espera, del parí la más buena. Me dijiste que ahora tú no quieres baby, pero lo hacemos a capela. Como te mueve mi altera, eres mi desayuno, comida y cena. Yo sé que tú no me perteneces a mí, pero tú eres la que me llena. Fiesta y vacilón, todavía recuerdo lo que pasó. La pasamos bien, sé que se gozó. Te olvidaste de él en mi habitación. Fieta y vacilón, todavía recuerdo lo que pasó La pasamos bien, sé que se gozó Te olvidaste de él en mi habitación Dime que sí, sí, sí, sí Aprovechame ahora que yo siempre estoy busy Sé que va a volver, sabe cómo te lo hice Siempre estoy pa' ti, mami, cógelo, easy, easy. Si tú no me gustaras, mami, yo ni te buscara Yo me atavisaba y sayonara, no tuviera con la para Y de mí no te enamorara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 omdat vaina va a Hoy ganar. cool, met en de te die effecten. je niet aan dan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 Lien Benent en Sarah Larson met Before all I heard was Dank America. We gaan uh, snel over naar Rotterdam, want daar zit uh, Jon Nemmers. Uh, Jon, wat er is allemaal gebeurd? Ja, grote verslagenheid hier. Excelsior maakt via Heffelbank 1-0. Het is tegen de verhouding hier, maar ja, dat zegt niks. Het is tijd uh, te zijn. En, uh, het was echt een drukke, ik kreeg concept. En Excelsior valt uit en, uh, ja, en die scoren. En het is nu 1-0.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 Stupid girl, de 4-Culture Club in de Church of the Poison Mind. Het dreigt een drama te worden voor Pijnhoort. Want uh, ze staan met 2-0 achter. Ja, en na twee minuten na de 1-0 wordt het ook nog 2-0. Elbers die scoort. ben dus Bender, John Lemmers, niet meer te bellen. Dat gaan we toch zo meteen na een uur weer doen hoor. Maar eerst even. Voor Zandvoort en de regio.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 op wandelafstand door Zandvoortaan Zee. De kunstroute is Atelier Corbani van Sprijkstraat 104. Galerij De Vreugde in Hendricks. Kostverlorenstraat 57. De Oude Mariënschool, Koninginweg nummer 1. Atelier Akwaba Waba en Schelpenplein nummer 12. Zandvoortsmuseum, Zwaardeweesstraat 1. En de Beachclub 10. Dat is natuurlijk strandafgang, de Vavousje en dan nummer 10. Goed, dat was er weer even voor de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 Zodat je het